Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Russische luchtaanvallen op Kiev zijn negen mensen omgekomen. Meer dan 60 mensen zijn gewond en het kan zijn dat er nog meer slachtoffers worden gevonden onder het puin. De Russische aanvallen waren gericht op appartementencomplexen. Ook vlogen auto's en garages in Kiev in brand door vallend puin. Een fabriek in Helmond heeft 15 jaar lang chemisch afval in het riool geloost. Dat vertelt deze journalist van onderzoeksprogramma Zembla. Er worden foto's van gemaakt, zelfs dus we kunnen gewoon zien in die interne documenten hoe dat dan ging via een slangetje rechtstreeks het riool in. Het ging bij de chemische fabriek in Brabant om PFOA, een variant van PFAS, waarvan bekend is dat die schadelijk is. Mogelijk is het spul kankerverwekkend en je kunt er onvruchtbaar van worden. Dat werd al een kleine 20 jaar geleden ontdekt. Dan worden ze daar ook wel wat onrustig, dan gaan medewerkers van dit bedrijf, dat heet Over. Custom Pouders, dat bedrijf in Helmond, gaan dan ook wel vragen stellen. En dan komt er een arbo langs van DuPont... en die ontkent dan nog steeds dat er gezondheidsgevaren zijn. Ook die presentatie hebben wij in handen. Dat wordt aan dat personeel voorgehouden. En eigenlijk wordt gezegd, jongens, ga maar gewoon door, er is niets aan de hand. Inmiddels is de fabriek gesloten. Gemoers het bedrijf dat opdracht gaf aan de Helmondse fabriek... zegt de documenten niet te kennen. De wethouder van Helmond wil dat Gemoers gaat betalen... voor het opruimen van de schadelijke stoffen. In Deventer is gisteravond lekker gefeest. Bekerwinnaar Go Ahead Eagles werd gehuldigd in de stad. De trainer genoot van de bustoer langs de IJssel. Ja, ik zat eerst in het midden, maar kreeg ik drank over me heen. En ik zag eigenlijk eens goed. En ik wilde het gewoon goed in me opnemen. Dus ik denk, nou, ik ga lekker vol in de bus zitten. Dan zie je ja, duizenden doorenthousiaste mensen. Je ziet uh, vuurwerk, je ziet uh, dansende mensen, je ziet uh, scheeuwende mensen, je ziet van alles. Zo'n 20.000 fans waren erbij om samen met de selectie en die trainer te feesten. Het was van Fantastisch, het was fantastisch. Wel kort hè? Ja, ja 10 seconden, maar goed. Het was fantastisch. En nu? Ja, drinken! We gaan naar de piste! Go ahead, gaat dankzij het winnen van de KVB Beker komend seizoen ook Europees voetbal spelen het weer nog een grijze dag met van tijd tot tijd buien. Vooral in het oosten valt veel regen. In het westen valt het mee, maar de zon komt er nauwelijks aan te pas. Het wordt niet warmer dan een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Feyenoord Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Don't stop the music, the music, the music, the music, the music, the music, the music, I'm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 wat je dan, wil dan, wil dan word Stil van, stil van, stil van Zeg me wat je Wil dan, wil dan, wil dan Stare word je Stil van, van, van. van, van. van de We waren pas acht, zat in de klas Naast kom en Willem voor Mark en Pas Jij zat voorin, keek achterom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 ik neem je mee ik neem je mee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 Terwijl ik nu alleen maar denk. Wat ah. zijn je ziel en wereld? Zeg me wat je wil, dan wil, dan wil, dan staren op de stilte van de stilte van de stilte. Zeg me wat je wil, dan wil, dan staren we op de stilte van de stilte. Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.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 Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev... zijn zeker negen mensen gedood en ook zijn er meer dan zeventig gewonden. Volgens de burgemeester van Kiev liggen er mogelijk nog slachtoffers onder het puin. Bij luchtaanvallen op Gaza zijn volgens Al Jazeera zeker drie kinderen gedood. Ze zaten in een tent die in vlammen opging. In totaal kwamen door Israëlische luchtaanvallen dertien mensen om het leven... Steeds meer mensen onder de 50 krijgen darmkanker. Het aantal gevallen is in de afgelopen 25 jaar toegenomen en zal ook in de komende 10 jaar verder stijgen, blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland. Het weer bewolkt en regenachtig, vooral in het oosten is het nat en het wordt 11 tot 13 graden.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 Maybe I can face as the man who can't be moved, and maybe you won't mean to, but you'll see me on the news, and you'll come Oh